Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie in Den Haag houdt er rekening mee dat mensen gaan demonstreren op het Mali-veld. Actiegroep Viruswaanzin had voor vandaag een nieuwe betoging aangekondigd. Maar die is door burgemeester Remkes verboden. Toch zegt de politie op alles voorbereid te zijn. Op dit moment is het rustig op het Mali-veld. Een week na de rellen is er nog wel iemand aangehouden. Het is een man van 61 uit Den Haag. Vorige week werden 425 mensen aangehouden. Bij grondwerkzaamheden in Verwert in Friesland zijn menselijke botresten gevonden onder de oprit van een huis. Vermoedelijk zijn ze 100 jaar oud. Experts van het Nederlands Forensisch Instituut helpen de politie bij het onderzoek om na te gaan hoe lang die resten er al liggen. Er zijn geen aanwijzingen dat er de afgelopen jaren eerder is gegraven onder de oprit, meldt Omroep Friesland. In de VS is een record aantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Volgens Reuters is het totale aantal besmettingen in de VS opgelopen tot meer dan 2,5 miljoen. Onder meer in Florida is het aantal besmettingen flink gestegen. De gouverneur spreekt van een explosie. Eerder besloot Florida al om de stranden te sluiten en beperkingen op te leggen aan de horeca. Deskundigen zeggen dat het totale aantal gevallen in de VS veel hoger is omdat mensen zich niet laten testen of omdat ze niet of nauwelijks symptomen hebben. De Rolling Stones dreigen met een rechtszaak tegen president Trump. De Britse popgroep wil niet dat Trump hun muziek draait op campagne. Volgens de Stones heeft de president geen toestemming om de muziek te draaien en is het illegaal. In 2016 gebruikte Trump, you can't always get what you want, veelvuldig. En bij een recente campagnebijeenkomst klonk de klassieker opnieuw. Eerder maakte de familie van de overleden zanger Tom Petty bezwaar tegen Trump, omdat hij het nummer I won't back down draaide op bijeenkomsten. En dan het weer. Zon, wolken en mogelijk een bui. Pas in de avond klaart het op. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal 21 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Het wordt dan opnieuw maximaal 21 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. In Verkezand.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee. Zandvoort en Zrommerheert. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. ZFM, oud Zandvoort. en heren luisteraars. Hier in Zandvoort, daarbuiten... en ver over zee. Want ik weet dat er ook in het buitenland... mensen meeluisteren. Het is vandaag een bijzondere uitzending. Ik heb net uh, van de programmaleider... een prachtig boeket bloemen gekregen... voor Pieter en voor mij natuurlijk. Voor ons samen. Want dit is vandaag de honderdste uitzending... van ZFM Oud Zandvoort. Honderdste uitzending. We hebben heel veel lieve, aardige, geweldige mensen hier langs zien komen. En vandaag heb ik weer zo'n geweldig iemand aan de tafel. En dat is Andries Ter Welbeek. Ik uh, mag Andries zeggen. Andries, nee. heel fijn dat je hier bent vandaag. Om jouw geschiedenis te vertellen. Aan de knoppen zit onze Thomas de Jong. Thomas, fantastisch dat je dat weer wil doen. En ik zal meteen even ons telefoonnummer noemen... Dat is 023-57-30393. Mocht u opmerkingen, aanvullingen of vragen aan Andries hebben... dan kunt u ons altijd bellen. Goed. Nou, Andries, welkom in dit honderdste programma ja. van ZFM <kwijnt> uit Zandvoort. Ja, we starten bij jou. Van wie ben je, waar kom je vandaan? Hè? Van wie ben je erin? Nou, dat zeggen ze hier in de zandvoort. Ja, nou... Mijn vader had een groentezaak, dat was, uh, ze noemden hem Piet. Hij heette Petrus Nicolaas, maar ze noemden hem Piet. Dat was de afkorting. Ja. En we hadden dus een groentezaak in, uh, in Oud-Noord, in de Wilde En daar zat later, even voor de mensen die dat van vroeger niet meer goed weten... de firma Van Densen. Klopt. Daar heb je iemand verkocht, Joop Van Densen. En nu zit er een schoonheidssalon in. Klopt. Nou, dan weet u even precies over welk punt in Zandvoort we hebben... dat mooie schuine pand uh, op de hoek van de Elmerstraat de en de bilder, Want ja. daar hadden jullie de ingang ja. van jullie woonhuis. Ja, klopt. Vertel eens even wat over je familie. Uh... Nou, nou je? Ik, ben, ik ben getrouwd met, uh, met Wies. Dat is, uh, die kwam uit Amsterdam, die heb ik leren kennen hier, toen ze badgas was op, uh, op de kermis. Dus... En we hebben twee kinderen. Yvonne en Ron. En uh, Wies, die kwam dus uit Amsterdam. Ja. En jij uh, zag haar op de kermis. En, en toen... S'avonds laat zag ik Ja, ik zat in een boshuis met een paar vrienden. En uh, Wies stond te kijken. Toen dacht ik... Uh, nou ja, dan nou, weet je hoe dat gaat. Je weet, probeert er eens een overtekeer te krijgen. Dat is gelukt. En eigenlijk is het zo gewoon doorgegaan. Ja, nou, fantastisch. En we zijn nu onder andere ruim 51 jaar getrouwd. Hoeveel? 51. Almachtig. 51 jaar getrouwd. Ja. Nou, Andries, je bent geboren in... Ik ben geboren in Zandvoort. In de Helmerstraat. In de Helmerstraat. Ja. Nummer 35. Daar woonden wij. Maar mijn grootvader zat eerst in de groentezaak. En mijn, en wij, mijn vader had dus een groentewijk. Ja? En later is dat... En wat uh... houdt een groentewijk in? Wat nou, is het verschil tussen een groentezaak en een groentewijk? Nou ja, groentewijk. Groentezaak noem ik dan een winkel. Een vastpunt. En wijk, dat is variabel, hè. Dat is uh, alle straten langs. Dus, en toen had je nog niet zo... dat je er was, dat je een bepaalde wijk had. Je ging door heel Zandvoort We kwamen tot in Bentville aan toe. En Eerst met die... paard en wagen. Met paard en wagen? Dat was het eerste, jaar. Dat uh, we hadden geen auto. Het was, uh, voor de oorlog hadden ze al paard en wagen. In de oorlog hebben ze je ook nog in Haarlem kunnen houden. Met veel pijn en moeite, want alles werd gevorderd eigenlijk. Maar goed, na de oorlog zijn ze dus gewoon weer verder gegaan. Alleen wij moesten natuurlijk hard meewerken thuis. Dat was niet anders. Nee. We wisten ook niet beter. Nee. En uh, ja, auto's waren niet. Dus het was fietsen en uh, lopen en uh, een paar dagen. Ik was de enige die of de fiets ook naar school mocht doen. En waar zat je op school? Op uh, Hannie Schafschool. Nu, dat heette toen School D. Want uh, in Noord waren er geen scholen toen. Nee. Die zijn pas later gekomen. Eerste school, Later b school. Maar wij moesten altijd naar het dorp. Of naar de Karel Dommerschool. De parallelweg, Of, nou, ik kwam op school B terecht. En wat heb je na school D gedaan? Nou, toen ben ik naar de Mulo gegaan. Hier in Zandvoort? Hier in Zandvoort, ja. Waar het gemeenschaphuis was. School B heette dat toen. Ja. En uh, school, uh, Karel Domme was school A. En wij zaten dus uh, op de Mulo. En ondertussen in de zaak werken? Tussendoor. Ja. ja, ik moest tussen de middag... Als we tussen de middag naar huis gingen... Moest ik even op de fiets naar mijn vader... Want haast niemand had nog telefoon. Even een briefje met bestelling halen. En die moest er dan weer weggebracht worden. Ook nog voor schooltijd. Om half twee moest je weer op school zitten. En half, half vier, kwart vier, was het hetzelfde liedje. Eerst naar pa. Briefje halen en gauw naar huis. Weer wegbrengen. Zo ging dat vroeger. Ja. Het was allemaal fietswerk en... Uh, en had je dan zo'n bak uh, voor? Nou, ik had wel een transportfiets. En dan mocht ik ook op de school natuurlijk. Dan kon je wat meer meenemen. Ze gewoon zo'n lastdragen dragen voorop. En daar, ja, daar gingen gewoon kisten voorop. He. Dus geen mand of zo, maar gewoon kisten. Want ik moest ook wel eens wat voor mijn vader van thuis halen. Ook op de fiets. En van het huis? Wat was het huis? Nou, dat, dat, zeg maar vanuit de winkel. Nee. Toen, toen hij die wijk nog had, haalde ik dat altijd bij opa weg. Bij uit opa? de winkel, ja. ja. Maar waar, jullie, jullie woonden in de Helmenstraat of verderop? ja. Van verder op? ja. Op de hoek, zeg maar, bijna op de Nicolas Beeslaan. Achterin dus. Nummer 35. Ja. Precies. Dus het was wel in de buurt. Ja, Maar je uh... moest altijd uh, flink uh, buffelen om, om van het een naar het ander te komen. Ja, dat, dat, maar dat was niet anders. Dat was bij iedereen zo. Iedereen die een zaak had, moesten de kinderen meewerken. Het was niet anders. Nee. Dus, dus uh, wie het was, was het. Of het nou van de melkboer, of van anderen, of van collega's... Dus, was, iedereen moest meewerken. Ja, Mijn zuster had, ook. Ja, ik had vorige week uh, TF van uh, Kras van Staafrie. Ja, en die vertelde ook dat ook. Moest de Broodwijk uh, ja. in. Ja, die woonde vroeger vlakbij ons. Op de hoek van de Potriedestraat en de Helmerstraat. Precies. Ja. Want toen had je nog op ieder hoekje had je een, een winkel. winkel. En alles had te eten. Ja. Dan had je haast ook geen supermarkt. Hè? Je bleef meestal ook een beetje bij je eigen. Je had ook haast geen kruidenieswaarder toen. Dat kwam er pas veel later in. Eigenlijk toen de supermarkt kwam, of, of eigenlijk al voordat... dat je wat aan die kruidenierswaardig ging doen. En voor die tijd was het eigenlijk alleen maar aardappel groente en fruit. Ja, precies. En uh, jouw vader deed dus de wijk. Waar haalde hij dan zijn groenten vandaan? Ja, op de, op de, de, de koude horen. Daar Koudoorn. had je een markt ja? met verschillende groziers. En daar werd uh, door iedereen eigenlijk uh, de groente weggehaald. Dat was geen veiling? Dat was geen veiling. De veilingen zaten door het hele land... heen. daar kon je niet naartoe. had je geen tijd voor. En, en daar niet zaten... uh, middelen natuurlijk. Ja, en, en geen auto, nee. Dus wij gingen met paard en wagen halen. Maar dat ging al zomers heel vroeg. Want je moest ook weer vroeg terug zijn. Want ja, iedereen... Uh, en draaier weet het ook wel. Want Pieter heeft Jan Draaier gesproken. Dat heb ik ook al vernomen. <lacht> en die hadden dat ook. Dat je met paard en wagen halen moest. Om je die moest ook vroeg terug gaan. Want je wilde ook in die badgasthuizen met de wisseling... Probeer iedereen zoveel mogelijk badgasten te krijgen. Logisch, iedereen vecht voor zijn eigen stiel. Ja, toch? Ja. En dat was met, met, eigenlijk met iedereen zo. Dus, je moest vroeg, dus we gingen soms al heel vroeg naar die markt. En wat bedoel je met heel vroeg? Vier uur? Ja, zeker wel. Je proberen een uurtje of zes, half, zeven alweer terug te zijn. Je ja, ah, want en... daar deed je wel even over met paard en Ja, en het, dat ging wel aardig, hoor. Nou had mijn vader het mazzeltje dat hij naar die markt ging... met het paard van mijn grootvader... En dat kon zijn eigen paard werd vast ingespannen door opa. En dan, als hij terugkwam, stond zijn wagen bijgenaagd. Moet je alleen nog bijladen. Maar opa had dus ook een wijk. Nee, opa was alleen de winkel. Omdat hij geen... ook een paard had. Heel vroeger, dat, dat paard had hij al heel vroeger. Dat heb je heel jong gekocht. Dat, dat, dat was een half jaar toen hij gekocht heb En de laatste jaren hoefde hij niks meer te doen. Hij ging alleen af en toe nog een ritje naar de markt doen. Maar verder hoefde hij niks meer te doen. Want de beest is 29 geworden. Dat is een respectabele ja. Ja. En waar, waar hielden jullie die paarden dan? Uh, opa had naast het huis een, een pakhuis, zeg maar, noem ik maar. En daar had hij zo'n ding ingemaakt, zo'n stal ingemaakt. Voor dat was paard. dan in de Bilderdijkstraat? Ja. Want het pand van Opa zeg maar, was de winkel. Boonhuis, zo, naar de Bilderdijk. En daarnaast zat er nog, wij noemen dat uh, gewoon de schuur. Maar, en om de hoek zat er ook nog zo'n zo loodje. Er tegenaan, gebouwd. Met die grijze deuren. Ja, en die zat aan de kant van de Helmestraat. Precies, eruit. dat ja. was schuin tegenover waar Pieter en ik begonnen zijn ja. destijd. Ja. Dus dat kan ik me nog herinneren. Ja. Want de winkel was er nog toen ja. wij daar kwamen wonen. Wel, ja. Want tot lang? Nou ja, we gaan even naar een muziekje. Want uh, Thomas zit al te kijken. Want we zijn al zo lang aan het praten. Dan gaan we ja. verder van hoe jij dan in de zaak terecht kwam. Niet als hulp, maar... Echt. Nou, ik heb... Ja, dan gaan we even naar de muziek okay. luisteren. Oh, ik ben rijk en ooit, oh, ik heb je verdrommen. Ik heb jouw liefde elke nacht, slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komt. Het zing mijn hart, dan laat van mij, dan laat van mij. Ja niet eens heb ik je geval. Ook al is er al geen meid zo mooi als jij Ik kijk niet maar naar je loeren met z'n allen Het zit maar het. hart Omdat Van me, dat van mij Van dat van mij Van mij Ik wil jouw liefde zwaar, je het programma ZFM Oud Zandvoort, onze honderdste uitzending. Daar zijn we heel erg trots op, Pieter en ik. We hadden niet gedacht dat we het zo lang vol zouden houden. En als u weet wat we allemaal nog in portefeuille hebben... dan kunnen we nog een hele tijd doorgaan. En volgende week hebben we ook weer een interessante gast... maar daar vertel ik u zo dadelijk over... Wilt u ons bereiken? 023 57 30393. En mijn gast aan tafel is Andries ter Wolbeek. We hebben al gehad over het begin van zijn leven... en eh, dat hij dus al vanaf jongs af aan in de groentezaak moest helpen. De groentezaak die was op de hoek van de Bilderdijkstraat en de Helmenstraat. En zelf woonde hij met zijn ouders verderop in de Helmenstraat en zijn opa had op dat moment de groentezaak... en zijn vader had de wijk. Nou, tot zover waren we gebleven. En uh, ja, hoe kwam jij dan in die groentezaak terecht? Ja, behalve dat je eerst daar natuurlijk uh, in, in mee hielp. Ja. Nou ja, van school af... En toen ben ik bij mijn vader in die, in die zaak gegaan. Ik heb de, alle papieren wel gehaald... maar achteraf zag ik het toch niet zo zitten... om hem over te nemen. Kijk, wij moesten als kind... Erg veel en erg hard meewerken. Dat waren we gewend. We wisten niet beter. Maar ik wilde dat mijn gezin niet aan doen later. Ik denk, je uh, moet toch een klein beetje deel van leven hebben. Want wij moesten ja, zomers zeven dagen in de week werken. Hoef ik jou niet te vertellen. Dat weet je zelf ook. Dat was zeven dagen in de week werken. Ja. Als je dan zondag een uh, keertje om twaalf uur klaar was... met je hotel zich brengen... Dan, dan mocht je even naar het strand... Nou ja, als je dan een keer in zee geweest was... en je lag in het warme zand, was je vertrokken. En dan sliep je. Ja. Tot een kwart voor vier, dan moest je zorgen dat je weer thuis was. En dan moest, want dan liep het strand leeg. En in die tijd had je die badgasten. En ja, dan moest er weer volop gewerkt worden. Tot en er werd of veel dan. verhuurd in Noord. Er werd heel veel verhuurd. Ja, want ja. uh, zelfs wij in de Helmenstraat 8 hadden uh, een zomerhuis achter. Ja, dus, alles, uh... Werd, uh, alles werd veel verhuurd, klopt. Zelfs boven, dan gingen de mensen zelf boven zitten, huurden ze beneden. Anders zat weer in een schuurtje. En. Uh, en dan verhuurden ze het hele huis. Ja. Maar ja. uh, ik ga nog even heel klein, een klein stapje terug. Want. Uh, vorige week hoorde ik van uh, Thea Kras van Staveren. dat zij uit de winkel moesten en moesten evacueren. Hoe zat dat ja, bij jullie? Dat, dat moesten wij ook. Wij uh, zijn in 1940 moesten wij ook evacueren. Dus de, ja, ik was toen drie. Teeja was wat ouder dan ik. Die, die weet van voordeel iets meer dan ik natuurlijk. Maar wij moesten ook. Wij hebben vijf jaar naar Arnhem gewoond. Op hetzelfde adres? Nee, in, in de Oranjestraat. In de Leidse buurt. Wij, wij zijn eerst bij een, een neef van mijn vader ingetrokken. Dan hebben we met z'n allen... Die waren, waren ook met z'n vieren. Wij kwamen met z'n vieren bij. Dus dat was stapelig in zo'n woningje, Maar we moesten, we, we moesten iets hebben. En toen later heeft mijn grootvader... ...had een kennis en die had toen een woning van ons in de, in de Leidse buurt. En daar gingen we dus met opa, oma en met tante... ...en wij waren ze vier in, met z'n zevenen En dat waren ook geen grote huizen? Dat waren ook geen grote huizen. Maar ja, dat is, alles kan aangepast worden dan, hè. in zo'n tijd zeker. je was ook Kijk, je was niet veel ruimte gewend natuurlijk. En dat paard? Dat paard dat, uh, hadden we gestald uh, bij de Langherenvest. In uh, zo'n garage, een café, café zat ernaast, Rusman... Weet nog goed. En daar moesten we dan steeds een paard op halen. En dat was niet gevorderd? Nog niet. Dat hebben ze al geprobeerd. Maar dat, uh, ze hebben het kunnen redden om het uh, toch te houden. Zowel mijn grootvader als mijn vader. want Mijn, vader, mijn grootvader Dat witte paard ook ja. Het was een wit paard. Een schimmel. Ja. Wat je net zei, die 29 geworden is. Die is 29 geworden, ja. Maar, want die... er kwam toen nog eens een keer zo'n zo paardhandelaar bij me. Hij zegt, ik wil dat ding wel van je kopen. Hij zei, hij is niet te koop. Nou, zeg maar, zegt hij zijn mijn grootvader. Hij zei, maar dat ding kost je alleen maar geld. mijn grootvader, ja, maar ik kom niet bij jou om geld. Hij heeft zijn eten verdiend voor mijn hele leven. En nu heb je je pensioen. En, uh... en hadden jullie ook een landje waar het paard op uitgelaten werd? Toch? Ja, dat deden we op de voetbalvelden. <laughs> toen hij... Ja, toen had je dat bijveld nog, in de Vondelaan. Ja, en maar daar we... mochten dan die paarden wel op lopen. Dat maar, was afgesproken. Dat he? zondag, het, dat, dat kon... zwinters onder water werd gezet. Ja, maar de Svinders bleven in stal natuurlijk. Maar zomers, als ze terugkwamen uit de wijk, dan werden ze naar het land gebracht. We mochten er niet op zitten. Stiekem deden we dat toch, als we ze weg moesten brengen natuurlijk. Maar dan moest mijn vader dat niet zien hoor. Want dat beest heeft gewerkt de hele dag, zegt hij. Hij heeft nu zijn rust bij. Heb jij ook nog meegemaakt dat die schaatsbaan uh, tegenover de Potgieterstraat was? Ja, dat was de aoc of Ja. Maar ik heb het dus waar wij de... Ja, nee, dat, dat, bij dat weet ik. Ja, precies. Maar Zeemelenveld, waar nu de Potgierestraat is... Stollestraat, jan en zo'n dat, dat waren voetbalvelden. Dat heb ik ook wel zien. Ja. En daar heb je ook op geschatst. Ja, nou, ik, ik heb niet geschatst. Ik had nee, weinig tijd voor. En ik had ook geen zin om het hele de hele week in de kou gewerkt of om zelfs te gaan schaatsen. Nou, dat dus ik heb dus nooit leren schaatsen. Maar je zei net dat jullie ook uh, in Bentveld klant hadden. Ja. Ging je dan met de fiets of met nee, paard en wagen? Nee, met paard en wagen uh, door. Tot Bentveld. Wel, je reed heel Zandvoort eigenlijk door. Je begon vroeg. in ja, Het was Staten. gewoon min of meer een vaste route. Je waren een vaste route, ja. We begonnen maar in Noord en we gingen zo door naar uh, Korshoren uh, uh, overal. Eigenlijk door heel Zandvoort heen. En zo tot, tot uh, voorbij de muur aan toe. Dus daarvoor dan in Bentveld, zeg maar. Ja, precies. En dan we ook nog lang. En dan weer terug. Het was hard werken. Ja. ja. En hoe vonden, uh, troffen jullie de winkel aan? Weet je dat uit overlevering of zelf? Want dat is al een jaar of acht geweest zijn. Toen jullie terugkwamen. Nou, ik weet wel. Onze woning in de Helmerstraat. Daar gingen we toen weer naartoe. En daar zat uh, geen hout meer in. Dat was allemaal opgestookt natuurlijk in die ja. oorlogsdaren. Mensen hadden geen, geen brandstof, dus er zat geen hout in, geen vloer meer, geen, geen, niks meer. Het was allemaal uit. En ja, dat moest je zelf herstellen? Dat weet ik niet. Nee. Of ze dat herstelde, of dat huis was dat gedaan, het was, was een huurwoning. Ik weet dus niet of ze. wie dat betaalde, dat weet ik niet. Was er toen al EMM, bestond dat al? Of dat, dat weet, weet ik Ik denk je? het niet. Nee. Maar dit was van een particulier, dat weet ik wel. Ik weet wel dat die pronk heette. En die woonde in Amsterdam. En daar waren, die, waren heel wat van die woningen van, ja, van de Helmerstraat van. Hm. En je, je grootouders Die winkel was van mijn grootvader zelf. Ja, maar die, hoe vonden die de winkel terug? Dat weet ik niet. Dat kan ik me niet herinneren. Want hij is wel weer herstart. Hij is gewoon weer doorgegaan, ja. Ik denk dat dat wel meegevallen is. Hij heeft het wel moeten laten repareren wat er kapot was... Maar... Nou ja, en het was ook een slechte tijd om aan spullen te komen. Ja, er ja, was niets. Er was weinig aan te komen. Maar goed, en dat hebben... was nog steeds op de Koude Hoorn? Ja, wat, wat bedoel je? Dat je naartoe ging om je groenten en fruit ja. op te halen. Koude dus dat oorlog. was ook na de oorlog nog zo. Ja, ja. ja dat heb ik gestaan tot, zeven, tot 1967. Want ik heb daar nog gewerkt ook. Ik ben bij mijn vader weggegaan. En toen ben ik... Uh, daar terechtgekomen op de door bij Kuiper. In zo'n groothandel voor groente, fruit en conserven, nou eigenlijk alles. En, en, en, en stond dat buiten? Ik, ik kan me daar helemaal geen voorstellen. Dat was, vertel waar, er eens iets dat, van. Dat waren zeg maar, van die zonder van die overdekte tenten. En het waren ook allemaal kinderhoofdjes, die straat. Het waren allemaal keien, je kunt dat niet herinneren... Je kunt dat niet uh, nu meer voorstellen, denk ik. Nee. Maar het was precies aan het spanen. Ja, ik ken het Spaarne wel. Ja, nou en daar heb je dus, als je dus uh, van, de, van die brug afkomt en je gaat richting de donkere spanen, dat was net om Doek, daar was links tegenover die gebouw, waar, daar waren allemaal die tentjes uh, met groente opgesteld. Groente, fruit. Kan je nagaan? Ik kan me daar niks, want ik heb vanaf... 1962 ja. op de Friese Varkenmarkt gewerkt. Dat op die school, dat was da er dus vlakbij. Daar daar ik kan we, me daar helemaal niks van Daar was daar de kistencentrale. Daar ja. moesten we lege kisten in leveren. Op de Friese Varkenmarkt? Ja. Daar moesten we lege kisten hè. En dan ging je door naar de Koudoorn. Want dat, dat komt er eigenlijk zo ja, uit het bruggetje over. Ja. Langs die kazijn. Want ik heb in die Koudoorn kazijn nog in dienst gelegen. En wat dus dat was, later het politiebureau werd. Ja, wat nu het politiebureau is, ja. Daar heb ik nog in dienst gelegen. En uh, stond je op wachten en zag je al die groente <laughs> En die ken je natuurlijk ook allemaal. <laughs> dat was wel leuk hoor. Maar je mocht natuurlijk nooit een praatje maken of ze dat wel deed hoor. Nee, Maar dat, uh, dat mocht op wachten natuurlijk niet. Dat is wel heel apart. Ja. Nou we gaan even... Thomas heb jij een muziekje klaar? Gaan we even naar een muziekje. Zee dronk met een rietje.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 mijn Sofietje is een lentesymfolie. Zij dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje op een Amsterdamsterraas. Toen wist ik dat mijn Sofietje... Welkom terug in het programma in de honderdste uitzending van ZFM Oud Zandvoort. En mijn gast vandaag is Andries Ter Wolbeek. Hij heeft van alles verteld over de groentezaak en... Ja, hoe, hoe ze die aan die groenten kwamen, dan moest je voor met paard en wagen naar de Koude Horn. Was dat de hele dag of was dat tot een bepaalde tijd? Dat ze maar ze in de ochtend uur hè, morgens vroeg tot een uur of tien. En dan, uh, want dan gingen ze weer naar de veilingen toe, de groziers, om inkopen te doen. En die zaten door het hele land heen natuurlijk. En er zaten dus verschillende groziers. Ja. Dus je, je had je vaste grosier? Je had je vaste, maar je kon ook... Nou, je, kon ook andere. je ging ook wel eens kijken waar het wat goedkoper was. He. Maar ook of de kwaliteit natuurlijk goed was. Dus je, kon, je liep altijd die markt een beetje over... voor je ging kopen om te kijken wat, er aan, wat het aanbod was. En dat moest allemaal cash betaald worden? Nou, dat ging meestal via de bank. Oh, toch? Ze moesten dan, ze moesten dan een bedrag storten... Bij de bank, zeg maar, en dat werd dan automatisch afgeschreven. Oh, was dat toen al zo? Nou ja, automatisch. Die facturen gingen er naartoe. Uh, ja, weet je wel niet, niet zoals nu via de computer of zo, maar die, we die nog facturen niet. kregen wij dan later en dan was het, was de, waren die rekening al betaald eigenlijk. Een soort rekeningcourant? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. En je zei, ik uh, zag het niet zitten om de zaak over te nemen. Nee. Nee. Want uh, dat wilde ik mijn familie niet aandoen... van dat werken zeven dagen in de week... van s morgens vroeg tot s avonds laat. Nee. Wat is er toen met de zaak gebeurd? Uh, mijn vader is gewoon nog even doorgegaan. Want ik ben in 62 ben ik weggegaan daar. En uh, hij is gewoon nog een paar jaar doorgegaan... maar toen werd hij ziek. En toen... Uh, en mijn moeder was toen al overleden. Toen, toen hebben ze, heb, heb je hem weggedaan. En dat toen? was in 69. Ja, nou ja daar, uh, toen wij was... zijn in 66 in de Helmerstraat. Toen is mijn vader wonen, dus, werd ja. ziek. Die kreeg uh, kanker. En uh, mijn moeder, uh, ten moeder had een gehad, uh, Die was in het ziekenhuis overleden. Na twee dagen komen. En toen uh, wou hij nog wel even doorgaan. En mijn vrouw en mijn zuster hebben hem geholpen. Elke dag. Maar ja, daar hadden twee opgroeiende kinderen. En uh, hij vond het dan wel even mooi om zo door te gaan. Maar dat, dat ging niet meer. Dat heb ik ook gezegd. Ik zeg, uh, stop er maar mee. Ja. Waarvan moet je het ook nog doen? En, uh, en is, hij, is hij wel daar blijven wonen? Nee, hij is er weggegaan. Uh, toen mijn moeder overleed heb hij, is hij een periode bij mijn tante in. Kon hij slapen dan? En, uh, want hij, niet, hij kon niet voor zichzelf zo, hij was niet alleen. Later is hij bij mijn zuster naar huis gegaan. En daar heeft hij nog, ongeveer drie goede jaren gehad. Tenminste een goede, hij was ziek. Ja. Maar hebben, laat ik zo zeggen, ze hebben goed voor hem gezorgd. Nou, fantastisch. Dat, dat bedoel ik dus. En dat pand is toen aan Van Denzen ja. verkocht. Ja. En jij werkte ondertussen bij de firma Kuiper op de Koude Hoorn. In 1962 ben ik daar naartoe gegaan, ja. En toen ben ik bij mijn vader weggegaan. En wat heb en, je daarna gedaan? En daarna ben ik... Uh, Want dat ging in 67 ik, dicht, zei je net, uh, die Koude Hoorn. Die Koude Hoorn, ging dat naar de Waardepolder. Daar zit er nu nog. De hele marktrein ging, de hele marktrein ging naar de Waardepolder. En wij dus ook, Kuiper... Die had dat pand laten bouwen. Daar is later is dat overgenomen door Van. Want Kuiper werd ook ziek. Toen heb ik uh, later Ven dat overgenomen. Ten heb ik daar verder gewerkt. Hetzelfde gemerkt. pand waar nu de Sligro ja. is. Ja, hetzelfde ja. pand. Daar zit nu Sligro. Uh, van had dat overgenomen. Er waren wel zo'n nekjes om ons, degene die van Kuiper bleven... die dienstjaren door te laten tellen. Oh. Dat was wel netjes, ja. Keurig. Dus op een gegeven moment was ik 25 jaar in dienst... en toen uh, kreeg ik toch een feestje. Terwijl ik bij Ven eigenlijk nog geen 25 jaar in dienst was. Nee. Maar dat, dat telde gewoon door. Dus dat was wel heel netjes. En je hebt daar gewerkt tot wanneer? Tot 99. Toen ben ik uh, de 14 gegaan. Toen was ik 62. En ik had eigenlijk nog door willen... want ik wou de 40 jaren volmaken... Maar een kennis van me kwam te overlijden. En toen zegt ze vrouw... je lijkt wel gek dat jij nog doorgaat. Dan ga je er eens over nadenken. Ik kon de fut alleen, want dan kon ik met zestig. En eh... Uh, nou ja, spraken we er thuis even over. Hè, wat ik, want ja, ik was de hele dag weg. Ik ging, ging s'morgens vroeg de deur uit. Ik ging s'morgens voor vijf al de deur uit. En kom zelfs, was ik was s'avonds weer terug. En ja, dat uh... Ja. Ik uh... Nou ja, ik denk dat we de groentezaak en alles wat daar omheen zit... Uh, wel genoeg uh, belicht hebben. Want je hebt natuurlijk naast je werk ook je hobby's. Ja. En wat zijn jouw hobby's? Nou, dat is nu voornamelijk uh, de Vollerstuin. Dat doe ik erg graag. Die heb ik nu eens voorjaar. wordt er dertig jaar dat ik erop zit. Dus je blijft in de groente? Ik blijf in de groente. En dat is nog leuk ook. Ja. Ja. En... Uh, ja, en ik heb natuurlijk ook gevoetbald als, als jongen dat was toen de enige sport die eigenlijk nog goed in trek was. Dat is nu een stuk minder. Want ja, ze hebben nu zoveel uh, dingen. En ook de mensen, dus veel kinderen die eigenlijk alleen maar achter de computer zitten. En eigenlijk niet meer buiten komen, hè? Nee. Maar nee. jij uh, ging dus voetballen. Baby. Bij wie? Bij Zandvoort heb ik gespeeld. Ik uh, ben daar in de jeugd begonnen. En ik heb daar gespeeld zo'n beetje tot 75 1975. Toen 1975, ja. En toen... Euh, ja, toen werd het wel tijd dat ik ermee gestofd heb. Maar toen ben ik... Ah, oh, ik kreeg ook een flinke schorsing aan mijn broek toen. Oh. Nou, daar hebben we het maar niet een over. Een flinke schorsing. <lacht> ja, ik had... Dat, kon van, dat was... We waren... Ik wil het wel even vertellen. We nou, waren in, Haar, in Haarlem. Moesten we spelen. S'morgen om kwart voor tien. Dat was met de veteraan eigenlijk al, alleen, Want toen waren we van dik 6, 37... Zieken bij de veteranen. En koud. Het veroord was februari. En dan had je bij Haarlem Gingen die ballen vaak over dat hek heen. En de laatste En in de slopen Er was op die tijd nooit iemand die die ballen afhaalde. En ik had tegen die scheidsrechter En neem nou een paar ballen mee. Want het is koud. Als je bal erover gaat. Dan kun je dus dan wachten. Nou. Dat maakte niet uit. Ze zei, Hij ja, nam nou, dus geen ballen mee. Dus op een gegeven moment. uit wij een grensrechter. En die man die wachtte Zo eerlijk. Die was eigenlijk wel eens te eerlijk. En uh, en hij negeerde hem helemaal. Daar heb, ik, daar heb ik wat van gezegd. En toen zegt hij, je krijgt een officiële waarschuwing. Ik zei, dat is goed, jongen. Ik zei, jongen tegen hem. Hè? En toen was hij, hij boos. Ja, goed. Ik werd ook boos. En toen, uh, ja, dan is hij onder de tribune. Toen we naar de kleedkamer is dat een beetje geëscaleerd. Dan heb ik hem, had ik hem aangepakt en dat had ik misschien niet moeten doen. Hoor, maar goed, zo, zo was mijn haar toen een beetje driftig. Je was een driftige jongen. Ja, als het onrecht was wel, ja. Ik ja. kon best tegen mijn verlies. Maar kijk, iemand anderhalf uur lang in die kou te laten staan... en dan maar net doen of hij er niet is, daar had ik boeite mee. Ja, precies. Nee, Want ik je zei je voor een gegeven gegeven tegen hem... jongen, ga lekker naar de kantine, laat hem, laat hem iets vet geasmoren, weet je wel. Ja. ja, precies. Maar die man deed dat niet, die was daar te nekjes voor. Jij uh, hebt gespeeld in uh, Zandvoort Meeuwen 1. Ook, Ja. En, en kan je daar nog nou, namen van ja, je... Nou, ja. En dan kwam je eigenlijk overal, he, door heel Noord-Holland. Soms een gedeelte Utrecht. Heel Linkwijk bijvoorbeeld. En uh, ja, ik kom voor noord erg Veel Hollandia aan die kanten op. Wij horen dus Enkhuizen. Ja, en uh, medespelers? Medespelers. En wat speelde je? Sorry. Ik speelde in Doel. Jij was de keeper? Ja. Maar niet altijd, want als we een keer een minder wedstrijd hadden al. ik, ik wisselde ons vaker met Piet van Koningsbrugge. Dat was ook een goede keeper. Ja, dat was, was eigenlijk een hele goede keeper, hoor. Ja. En dat wisselde. Als we een keer een minder wedstrijd hadden, stond je ernaast... dan stond die andere er weer in. Zo ging dat. Maar goed, ik speelde dus... Uh, met wie heb ik gespeeld? Nou ja, met uh, Water, Aris oh, ja. Stokman... Uh, Gerrit Kerkman, Gerrit Botje... Mm -hmm. uh, Jij hey, Oosterbaan hebben we nog gehad. Gelder Haldeman. Ja. Bankie Kerstien. Jan Zwemmer, Jan Poet. Zijn dochter zit nu ook op kaarten, Maar Jan Visser. Mm -hmm. Dat is een, een dochter van Jan Zwemmer. Wist je dat? Nee, dat weet ik nu. De dochter van Jan Zwemmer. Van, uh, van Jan Poet. Ja, ik zal even, dat... uh, even uitleggen, dames en heren, want uh, Pieter is hier aangeschoven aan de tafel. En uh, Andries en Pieter zitten samen op de kaartclub van de Volkstuinvereniging. Dus dit was even een onder onsje over iemand die ook op de kaartclub ja, zit. Ja, Goed. Tussendoor even, ja, ik eens, ja, omdat, omdat ze dochter daar nou dus bij ja, zit. zitten. Ja, precies. Ja. Dus, dus, dus ja. Dus dat zijn er de ook de... in je team? Zijn de Stopbeler ook. Arend later nog. Aldert ook, zijn broer. Ja, dat was het. Maar een, er drie Ja, ja, ja. En, en uh, ja, Steefwater is dat er ook in. Want die jongens... zeiden we altijd thuis. Ja, dat klopt. Want die waren ja. toch stucadoors en uh, schilders? Ja, dat, waren, dat was but met zijn broer Jan. Oh ja. Stijf niet. Oh. Stijf, was was uh, meenik Timmerman. En de, de wedstrijden van Zalvermeeuw tegen HFC waren beroemd. Ja. daar gingen we als jongen altijd naartoe om te vechten. Ja. Dat was ook... Dat was ook uh, ja, maar die... Kijk, die, die... Dat was altijd een beetje moeilijk, hè? Die waren in onze ogen een beetje te autent, weet je wel. Ja. En, uh, ja. Als je een keer een flinke tik gehad had, dan zeiden ze sorry. Maar ja, je had er niks aan. Dus wij zeiden dan later ook sorry. Maar dan ja. lagen ze. Ja. Dat gebeurde gewoon. Ja, daar kon je wachten. Maar je hebt een leuke tijd bij Zandvoort Ik vroeg. heb prima een leuke tijd gehad. Heb je ik... ook daar iets nog in een commissie of een bestuur? Of nee, uh... daar heb ik nou nooit wat in gedaan. Daar had je ben geen er... tijd voor? Nee, daar heb ik niet meer gedaan. Ik ben... Uh... Het was veel het werk, daar had ik gewoon geen tijd. Ik zat veel buiten zand voor. Ik heb later ook nog, toen ik nog bij Kuiper werkte... zat ik veel op die groenteveilingen. Toen reed ik door het hele land heen. Van s morgens vroeg tot s'avonds laat. daar had ik geen tijd voor. En, en, Heel waar, in het begin zat ik op een vrachtwagen... dan reed ik altijd die route om die klanten te voorzien... van hun, zeg maar, bier, uh, conserven, dat is werk. En later ben ik in de groente terecht, op die geveilingen terechtgekomen. Maar waarom moest je dan door het hele land? Nou, omdat het overal werd er gekocht... ...waar het goedkoop was. Daar, daar, hadden, het is... zaten hadden ook overal commissionairs. Maar ik kocht ook vaak zelf tussendoor. Maar bijvoorbeeld als de tijd was... ...dan moest je naar het zuiden om asperget... Dan ging je naar Limburg, ja. Maar ik zat bijvoorbeeld een paar keer in de week... ...in de koffer in Noord-Holland ook. Uh... In Zwaag, Blokker. Voor fruit en dat werk. Maar ik zat ook in Utrecht. Maar ik zat ook in de Betuwe. Ik zat ook wel in, in Gronsveld in Limburg. Dat is een eindweg. Ja, en, het, echt. En toch onder Maastricht? Ja, maar ik zat ook wel in Goes in Zeeland. En toen had je nog niet die, die dam. Toen moest je helemaal om, he. via Brabant. Moest je naar, naar Zeeland toe. En wat, wat haalde je dan in Zeeland? Wat was nou uh, dat? Ook fruit hoofdzakelijk, he. appelen, peren. En uh, ja, in, in uh, Sunder en zo had je weer een grote aardbeivelling. Had je Geld de Mans ook. En, en Saltdommel ook. Dus je zat, je zat eigenlijk overal. Al oh, in de machtig. Tijd... Uh, Ik zag Thomas kijken. Thomas, uh, was er nog een muziekje? Goed. Gaan we even naar de muziek luisteren. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter wou maar eerst niet om. Graag en langzaam kropen langs de beken, maar eindelijk daar was hij toch de zon. De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang, het scherpe hoge zoemen van een mug. Dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mens, zo oh, wat gaat het vleugd. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zowat in mei. Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer al niet lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven. Van haringgeur vermengd met zonnebrand. Een parasol met felle te zeven. En in je kleren stuurde zacht het zand. We speelden golf en je de boer. We zonden zalig in een stoel. We dreven met een vlot op de rivier. We werden wekenlang verwend. Maar aan alles komt net. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. Dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je weet het is heel die zomer alweer lang voorbij. allang weer mijn pyjama aan. dan had je eens in juli moeten komen toen sliepen we s'nachts buiten op het strand en morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. we voeren met een boten en op zee het is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Wel, Thomas, voor dit heerlijke liedje. Het is weer voorbij die mooie zomer. Nou, dat dachten we ook afgelopen weken. Maar het schijnt dat het weer beter wordt. Dus wie weet dat er toch nog een staartje komt. Dit was een liedje van Gerard Cox. Dit is de honderdste uitzending van ZFM Oud-Zandvoort. En ik praat met Andries ter Wolbeek... over zijn carrière in het groente en fruit. Want dat mag je wel zeggen. Want eigenlijk ben je... Je hele leven in de groente en fruit uh, geweest? Ja. Je werkzame leven? Ja, min meer, meer of meer wel, ja. Ja. Bij, bij uh, Ven dan eigenlijk wat minder. Wij hadden daar niet zoveel groenten meer. Bij Kuiper wel. Daar zat ik door, door die, uh, altijd uh, op die veilingen. Daar was ik ook veel onderweg. Ja. Maar bij Ven werd dat minder. Daar ben ik ook later binnen terechtgekomen. gekomen. Dus toen kwam ik niet meer zoveel onderweg. En, en ook met groente en fruit of Nee, ook nee, attracten? hoofdzakelijk uh, wat ze nu ook, wat ook heeft. Zo'n bedrijf was dat eigenlijk. He? Ja, precies. Uh, wat de macro en zo'n bedrijf was dat. Maar is goede, ik heb er een goede baas aan gehad, moet ik zeggen hoor. Zo. En we hebben het gehad over Zandvoortmeeuwen. En ik wou nog even verder met de Volkstuin, want. Die Volkstuinvereniging is opgericht in 1972, had je mij verteld. Ja. En jij zei net, je zit er al vanaf 1984. Dus dat was ja. uh, nou, toch allemaal nog vrij veel in het begin. Dus je hebt al die ellende van uh, de zand op hoog en uh, zo ja. meegemaakt. Ja. ja, toen zaten we net, uh, hadden we net een nieuw bestuur, daar dus zat ik dan ook in. En toen, hebben we, toen moest alles uh, de dus straf. Alle huisjes, alle hekken, alles moest zich Tegelpaden, alles moest zich, Want het uh, kwam ophoog. was ook nodig hoor. Want we stonden zo wat, Op sommige plaatsen kon je met kaplaarzen niet eens met de tuin komen. Zo hoog stond het water op die punten. En dat is allemaal geëgaliseerd. Maar er is ook uh, 80, meter, 80 centimeter zand opgekomen. Dat is een boel. Ja, dan kan je op zand dan nog wel wat klegen? Ja, ja, ja. ja, ja. We, krijgen, we stellen elk jaar mist. Als het al mist komt, dan krijgen we weer binnenkort, in september, meestal weer bericht van... dat we mes kunnen bestellen. Dan wordt meestal oktober zo'n beetje geleverd. Oktober, november. En, dan, uh, en daar, dan groeit het goed. En dat moet je door dat zand heen... Ja, dat spit je erin. Dat je even spitten. En is dat koeien of paarden? Nee, dat is meestal koeien mes wat wij hebben. Ja. Paardenmes kunnen we zo gratis halen. Bij, maar, aan de overkant? Ja, maar dat wil ik niet. Nee. Dat, dat, dat, dat wil ik niet. Dat haal ik nooit. 1984, je ja. hebt dus ook in het bestuur gezeten, begrijp ja. ik. Ja. Want toen moest de hele tuin weer opnieuw ingericht worden. Nou, nou dat ging toch vrij snel, moet ik zeggen. Goed. Wij gingen in, negen, in 2001 verslopen. Na, na het seizoen zo'n beetje. We begonnen al met de tuinen die leeg waren. We begonnen wel eerder. Maar daarna moest iedereen zijn eigen tuin ook leeg gaan maken. In zijn huisjes lopen, afvalbakken erbij... Dat was zo'n beetje tegen... Ja, we was toch vrij snel klaar. En toen is er, uh, zijn ze met die grote wagens uit Duin vandaan de zand gaan halen. Het hele fietspad heeft toen nog met die rijplaten gelegen... om het niet stuk te rijden. En daar is toen... Meen ik, als ik het uit mijn hoofd goed zeg... 25.000 kub zand opgekomen. Ja, dat is niet zo'n beetje hoor. Maar het is, een, het is een behoorlijk complex wat we hebben hoor. Er zitten toch 102 tuinen. 102? ja. Twee. ja. Dat, uh, dus dat is een behoorlijke oppervlakte. En dat, maar dat was helemaal leeg. En daarna we dat weer, is dat weer helemaal opgebouwd. Maar moest dat weer helemaal uitgemeten worden ja, natuurlijk. Dat, dat, dat, doen, we, dat zijn bedrijven gaan doen. Wij hebben zelf uh, daar niet zo gek veel. Ja, we hadden wel steeds vergaderingen met die aannemers en zo, maar dat het allemaal uitbesteed. We nou, hadden de grond mee om eruit te meten. en... Uh, maar die bedrijven, onder, ah nee, bedrijven die dat allemaal die tegelpaden weer aangelegd hebben. Maar dat zou in overleg met de gemeente in de provincie gebeurd. Kreeg iedereen zijn eigen stuk weer terug ja. of is het ja. geherkaafd? Nee, je kon uh, je eigen stuk weer terugkrijgen. Nee, dat, uh, dat we hebben we ons eigen... Ja. Er stonden natuurlijk een heleboel bomen daar op dat park. Ja, heel veel. En die moesten allemaal weggehaald worden. De meest, het meeste is weggehaald. Wat aan de kant stond, dat kon blijven staan. Maar wat in het midden stond, dat moest allemaal schoon. Ja. En die zijn herplaatst, die bomen? Of zijn er niet meer ja, gewoon uh, afgevoerd. en uh, afgevoerd. Dat was niet meer te doen. Er waren grote bomen bij. Dat is niet meer te doen. Maar uh, het is, uh, we hebben toen van de gemeente ook wat bomen gehad. En wat vruchtbomen hebben we gehad. Dus dat. Uh, nee, het, het is allemaal netjes opgelost eigenlijk. Want de, de, je spreekt nu van twaalf jaar geleden. Ja, 2001, 2001. gingen we. Op, 2000, en maart 2002? Twee kregen we de huisjes die we besteld hadden. Sommige zijn opgehoogd met domme krachten, omhoog gezet op tegels. En toen is de zand opgekomen. Dus dat moest eerst nog gebeuren. Sommige huizen die nog redelijk goed waren, of de mensen die uh, daar geld er niet voor over hadden, die. Die hebben het opgehoogd met rommelkracht op een bepaalde hoogte. En daar tegels. En waarschijnlijk zitten die drie tegels nog onder die huisjes, want die hebben ze er nooit meer uit kunnen halen als dat zand gelijk gemaakt is, dan kom je. Maar goed, dat maakt niet uit. Nee. En wat verbouw je nou zoal op je volkstein? Jij persoonlijk. Hm. Wat ik, ja, wat ik verbouw, ja, dat is natuurlijk veel kapucijnes dat vinden we nog wel lekker. Ja, dat doen wij ook. Peter. Ja, ik heb veel aardbeien gehad dit jaar. Ja, ik, wat zet ik? Ik zet daar uh, lof, uh, andijvisla. Je weet toch, normale gangbare dingen die we, die we zelf gebruiken. Geen aardappelen? Aardappelen, ja. De zandfutse piepers. Ja, echt tuinpiepers De tuinpiepers <laughs> Maar er is toch een reglement, want we krijgen natuurlijk ook dat krantje van ja. de volkstuinvereniging. Hoewel we buitenlid van de volkstuinvereniging zijn. Ja, je bent kandidaatlid, dan ben je gewoon lid Je hebt ja. alleen geen tuin. Nee. Dus. Maar, eh... Uh... Pieter uh, creëert zijn eigen volkstuin bij ons in ja, de achtertuin... hij pikt ik. iedere keer weer een stukje tuin in. Ja. Zo leuk vindt hij het. Ja. Maar in, aan die aardappelen zitten ook bepaalde restricties. Ja, je moet elk jaar een ander stuk. Je hebt je tuin, delen we dus in drieën. Dus uh, dit jaar we dan naar de achterkant van de tuin... dan gaan we volgend jaar weer naar de voorkant. Daarna naar het midden en dan weer naar achteren. En oh. wat is de reden daarvan? Nou, dat is vanwege uh, het aardappelaaltje en zo. Wij, wij mochten de, door de bollen... Nou, zijn dat er wat minder, maar door de bollen mochten we dat niet. Het is ook een hele periode geweest dat ze geen aardappelen mochten verbouwen. He. Maar nu mogen we weer, maar we moeten ons wel... Maar in Duin moeten ze het ook. Het stuk die in Duin die hebben, ook elk jaar een ander stuk. En ook nooit dezelfde. Dat mag niet. En dan is dat zei... met alle groenten zo of, of specifiek ja, ik... met aardappelen? met aardappelen moet het. Met groenten doe ik het ook. En de meesten doen het ook, want het is gewoon beter aan een stukje grond. En zeker met peulvruchten. Uh... Maar je zei, die aardappelen was voor het aaltje? Ja, je hebt aardappel aaltjes erin. Je kunt er ziektes in krijgen. En uh, dat mag niet vanwege de bollen. Mocht dat toen niet. Wat dat voor invloed had, weet ik eigenlijk niet. Maar dat, uh, dat was toen uh, dat het niet mocht. Uh, ja. Dus. Nou, ik zou het ook niet weten nee. hoe dat uh, in elkaar steekt. Nee, maar... ik ook niet. Maar uh, dat was de oorzaak. dat uh, Maar we hebben nu weer mogen weer een maar elk jaar van een ander stuk. En haal je daar nog een flinke opbrengst van? Ja, wij eten er nagenoeg de hele winter van. En wat doe je met al die kapucijners Vries ja, dus je ook in? Ja, gaat heel goed. Wij vriezen veel in. Snijbonen. Spersiebonen vinden we niet zo lekker ingevroren. Ja. Maar snijbonen gaat heel goed. En uh, ja, bietjes ook natuurlijk, Rode bieten. Ook erg lekker. Dat hebben wij ook inderdaad. Ja, en uh, dat is erg le lekker. En die vriezen we ook goed in. de Kun je goed invriezen, hoor. Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee? Wel de kapucijners en de tuinbonen. Rooie bietjes ook gekookt oh. en raspen. Nou, en dan zo leren in, in we posties. weer wat, dames en, en heren. Zie je, een ervaren groente? Uh, uh, nou ja, maar tegenwoordig. Mag je nog groenteboer zeggen? Wat ja, zeggen ze nu? Ik weet het helemaal niet. Ze kennen slechts groenteheersing. Nou, dat, dat klinkt niet. Ervaren groenteman, groenteman zo ze. ja. ja, zeg groenteman, zeg groenteman. Wat eten Groen... wij vandaag? Heeg ja. je die ook wel mensen in de winkel? Dat ze zeiden van, dat programma. Mijn moeder luisterde al ja. en dan ging ze dat proberen te maken. Ja. Kwamen er ook mensen voor in de winkel? Die zei? kwamen er die deden dat wel, ja. Ja, ik heb dat gehoord, dat wil ik wel eens eten, weet je. Ja, want dat waren natuurlijk dingen die je niet altijd, zoals paprika en, en nee. courgette... Dat waren maar die waren toen die... niet zo in, hoor. Courgettes kenden ze helemaal niet toen. Nee. Dat kwam pas later in, maar paprika's, paprika's kenden ze wel. Ook, ja. Ja. Nou, Andries, ik vind het een prachtig verhaal. We hebben heel veel gehoord over jouw carrière als uh, groenteman. Je werk bij uh, Kuiper en de Ven... Je carrière bij Zandvoort-Meeuwen en nu nog steeds uh, lid van de volkstuinvereniging... en van die illustere kaartclub die daar uh, is. Ik bedank je heel hartelijk uh, voor je komst. Ik vond het uh, heel erg gezellig. Graag gedaan. En ik ga u vertellen wie we volgende week krijgen. Hij stond hier al op de stoep, want hij dacht dat hij vandaag aan de beurt was. Maar dat is Fred Koper. Van, Fred Paap. Fred Paap, ja, van Café Koper. Ja. Fred Paap van Café Kopertje. Kopertje. Nou, hij begon hier al een heel verhaal te houden... waarop Pieter zei, ho, ho, ho, je hebt maar uh, krap een uur. Eh. Hij zei, daar no, heb ik niet genoeg aan. Dus <lacht> Want... we zullen zien hoe dat volgende week gaat. Hij weet in ieder geval heel veel van het pand van de geschiedenis. En uh, dat wordt weer een heel boeiend verhaal. De techniek was vandaag in handen van Thomas de Jong. Thomas, hartelijk dank voor je gezellige muziekjes... Echte, lekkere Hollandse <coughs> nummers. En ja, dan hoop ik dat u volgende week allemaal weer luistert. Als Pieter Joustra Fred Paap gaat interviewen. Ik dank u voor het luisteren. En tot volgende week. Andries, nogmaals bedankt. Fijn graag, dat je er was. Graag gedaan.